Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. In de buurt van Rotterdam is een jongen van 17 omgekomen na een steekpartij. Dat gebeurde in het dorpje Rozenburg. De jongen werd bloedend op straat gevonden. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren en zelfs te opereren, maar te vergeefs. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Er wordt nog gezocht naar de dader. Waarom die de jongen van 17 neerstak is ook nog onduidelijk. Er zijn fouten gemaakt bij het callcenterbedrijf achter de coronatestlijn. Sommige medewerkers hadden geen geheimhoudingsverklaring getekend. En anderen konden na hun vertrek nog steeds bij persoonlijke informatie omdat hun account niet was verwijderd. Je merkt dat die testlijnen in no time zijn opgezet, zegt deze oud-medewerker. Mensen worden in rap tempo ingezet als agent. Maar ik had ook toen na die twee dagen training, ja, ik had echt niet het gevoel dat ik... Uh... Hier met een goed gevoel aan kon beginnen. Volgens het callcenterbedrijf zijn alle fouten nu opgelost. Rond deze tijd rijden er toch weer treinen tussen Amersfoort en Amsterdam. Het treinverkeer lag daar plat door een kapotte bovenleiding. Die moest worden gerepareerd. Zou tot het einde van de middag duren, maar het is nu dus al gefixt. En op een gymnasium in Den Haag zitten leerlingen sinds kort met dikke truien in hun lokaal. Het komt door corona. Leraren moeten de boel extra goed ventileren en gooien dus geregeld de ramen open. Zijn deze bibberende scholieren niet echt blij mee? Was afgelopen vrijdag was het echt zo koud in het wiskunde lokaal dat allemaal mensen dekentjes bij zich hadden. Het is dus een stuk kouder vooral als het waait en de deur moet altijd open. De school zelf baalt ook, want inmiddels zitten veel leerlingen snotterend thuis. Niet door corona, maar omdat ze gewoon snip verkouden zijn. Nou, er zitten er 110 thuis vandaag. Van de? 830. Dus 12, 13 procent. Ze moeten thuis zijn, zolang iemand verkouden is. Maar ja, met de ramen open hebben we straks natuurlijk een hele verkoude school. Dus dat weten we ook nog niet hoe dat gaat. Het weer, het is herfstweer, bewolkt en vanuit Zuidwesten trekt de regen over het land. Daarna zijn er wel wat opklaringen en het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Swaan van de ANWB. Er staat een korte file op de N247 Amsterdam richting Hoorn... tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland, 3 kilometer... met daar zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Something flavor. Aventura. Hallo.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 Ben nu blaas, Nona! Nee. in de zomer is jouw keuze ZFM. Eze amor llega sin esta manera no tiene la culpa caballola le tabana porque muy depreciado por eso per tonto llorar, ese llega así de esta manera, no tiene la culpa, amor de complementa, amor del pasado, ven me reír, ven. Por en mi vida la tortura del destino, el destino se desamparado, lo mismo ya cayer, los mismos soy yo, no te encuentro lavando, en el posible no te encuentro de verdad, por eso un día no encuentro así de nada, los mismos ya cayé. I'm 9 Is... Zon... Zee... Zandvoort... En... Zomer Hits! on the throne We would pop and raise Tell how hot till you try. Something like it, hot. So let's turn up the heat, yeah.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 Fem met een hoofdletterzet van zon, zee, Zandvoort en Zomerpunhits. Dig out, dig out, dig out them all. Oh, hey, oh, hey, oh. Come on, there's a party tonight. Real and crucial people. original king of talking, pounding the microphone. Yes, me come like El Capone when me sing. Oh, on the beach. Now dig out them, dig out them, dig out them eat. Girl, I wanna hear you sing. I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 They look for in a I wanna have sex on the beach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 Shit, Duizenden wat maats. Ook in de zomer. CFM. Jacques Chirac. Ik heb een moeder in Parijs. Ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij. Maar ook een moeder die ik mis, Het doet me pijn en zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk mensen. Vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch. Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom. Hey, nu weet ik goed, wow, kreeg met heel veel smaak eraan. Excuseer me, mag ik even van de tafel gaan? Het laat me koud naar alles wat je mij hebt aangedaan. Daarom hangen wij nu aan het draadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent denk ik soms, nu laat maand een traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd, hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje het maakt op een dag?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 er was geen maybe man, ik moest het maken. Een paar dingen die ik met mijn moeder koester samen. Een paar dingen zal ik nog voor moeten boeten laten. Maar zonder koekoe in mijn zakken, broeder, moest ik slapen. Al die boeten maakt iedereen mijn vel is. Veel te vaak genijd broeder, kijk hoe dik mijn vel is. Weet je wat het wel is dat het leven soms een hel is? Ik kwam hem tegen hij zei: well is. voor die spa bedoel geen wellness in mijn buurt is te veel herres. En ik wil niet meer terug daar. Ik kom bij mijn ma met envelop en ik kus haar. Ik zorg ervoor dat pa niet bij de bus staat. Ik verzorg mijn ouders tot ze liggen op rustplaats.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 Oh my God.